Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Groot-Brittannië komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne met een waarde van ruim een half miljard euro. Ook Noorwegen betaalt eraan mee. Het geld is volgens de Britse regering bedoeld voor radarsystemen, antitankmijnen en honderdduizenden drones. Vandaag komt in Brussel de zogeheten Oekraïne contactgroep bijeen. Vijftig landen doen eraan mee. De groep werd opgericht door de Amerikanen, maar die willen geen leidersrol meer. De Amerikaanse minister Hexet komt niet naar Brussel. Hij praat waarschijnlijk digitaal mee. De politie heeft na de explosie in een appartementencomplex in Heer Hugo Waard enkele verdachten aangehouden. Hoeveel is onduidelijk. Hun rol wordt onderzocht. Na de explosie gisteravond brak brand uit. Twee appartementen zijn verwoest, vijf mensen raakten licht gewond. De uitgebrande appartementen worden vanochtend voor de zekerheid nog een keer doorzocht op slachtoffers. Maar vanwege instortingsgevaar moeten ze eerst worden gestut. In New York is een helikopter gecrashed in de rivier de Hudson. Alle zes inzittenden zijn omgekomen. Een Spaans gezin met drie kinderen en de piloot. Ze maakten een rondvlucht. Na een kwartier brak de helikopter in tweeën. De romp kwam ondersteboven in het water terecht. De Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij. De prijs voor de beste stunt. Het is een idee van regisseur David Leach. Die was vroeger zelf stuntman. De nieuwe Oscar wordt in 2028 voor het eerst uitgereikt. Het weer. Vannacht is het droog. Hier en daar kan mist ontstaan. Minima tussen 2 en 6 graden. De dag begint grijs, maar al snel breekt de zon door. Door 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Und alle ist zu lief. Come on, rap me up and En het was noch plastic money in de mode banken tegen hem Woher die Schulden kamen, war wohl jeder mann bekannt Er war een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war een superstar, er war so populair Er war zu exaltief. genau das war sein Flair Er war een virtuose, war een rockiddoel En alle suchten, hoffen, Captain rock me up, En voor niets had ik een oplossing, behalve dat me rijd, niet dat een manier in te Hmm. <laughs>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 I'll be the queen and you'll be the king. Yeah! Hey boy, in your tree, throw down your letter. We're the You know I've been standing and again and tendering, knowing that it didn't win the need. Wanna come again, again and again? But tell me what you gonna do? Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me why? He died.